Het Openbaar Ministerie heeft eind vorige maand een kroongetuige teruggetrokken... omdat de informatie die hij heeft gegeven onbetrouwbaar is. Het is voor het eerst dat om die reden een kroongetuige wordt teruggetrokken... meldt nieuwsite Follow the Money. De man, Nidal S., sloot in 2018 een deal met de staat... omdat hij informatie zou hebben over twee moordzaken en een cold case. In een van die zaken heeft het OM besloten... geen gebruik te maken van zijn verklaringen. Het Pieterbaan Centrum schreef eerder al dat S. de neiging had... Tot het vertellen van onwaarheden.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 De helft van de Nederlanders is bang dat Rusland een kernwapen zal inzetten vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research, een opdracht van de NOS. 84% van de bevolking maakt zich veel of enige zorgen over de oorlog. Dat is iets meer dan van de zomer. Die stijging komt mogelijk door de recente Russische luchtaanvallen op Kiev. Juist dit weekende wordt overal in het land herdacht dat er 60 jaar geleden een atoomoorlog dreigde... tussen de VS en de Sovjet-Unie tijdens de Cuba-crisis...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 Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A6 van Almere naar Lelystad staat tussen Almere en Lelystad 6 kilometer file heb je 10 minuten vertraging. En de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten extra. De n 247 van Amsterdam naar Horen tussen de A10 bij Amsterdam-Noord-en-Broek-en-Waterland 5 kilometer en een drie kwartier oponthoudt. En tot zover de verkeersinformatie. Zo heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. ZFM Met nu Toebak Live. Het vele geld vindt het ruidenprogramma. Wat gebeurde in 2004? Wat zoveel indruk heeft gemaakt op mij? Waardoor mijn leven anders is geworden? Deze serie starten. En ik hoop geen einde aan. Nou, straks onder andere meer geschiedenis. <laughs> maar eerst even de format. En die doesn't know. Die wordt toebouwkleed. Goeiemorgen, Kip. But I know you don't. Ja, ze bestonden van 2002 tot 2008. Oh, Neem even een pauze. Ik heb geen zin meer. Nee, het is uiteindelijk in 2020. Ja, ja, waarschijnlijk door de corona of zo. Zijn ze weer bij elkaar gekomen. En momenteel zijn ze weer muziek aan het maken. Dit is een van de klassieken die ze uit hebben gebracht. See, that's a it in de tweede wereld van het radioprogramma. Ja, het is vandaag 22 oktober. MUZIEK en kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? We kijken even naar uh, wat er gebeurde op 22 oktober. De beruchte bankrover Charles Arthur Prettyboy Boy Floyd... wordt neergeschoten door de FBI. Dat is een East Liver, Liverpool. Dat is niet in Engeland, dat is in Amerika, bij Ohio. En, uh, hij is geboren in de VS... en uh, al vrij snel kwam hij in aanraking met de drankhandel... want dat was in de jaren twintig... ...was dat namelijk uh, uh, was dat illegaal en daar kon je een hoop geld mee verdienen. Hij trouwde op 17-jarige leeftijd al met de 16-jarige Rudy Hargrove. Nou goed, hij kreeg een zoon. Hij heeft verschillende bankovervallen gedaan. Daar kwam hij uiteindelijk door in de gevangenis. Uh, hij werd uiteindelijk uh, door getuigen werd hij beschreven als een grappige jongeman... ...die de bank overviel. Ja. Daarvoor kreeg hij de naam Pretty Boy Floyd... Uiteindelijk ging hij grotere bankovervallen doen... van 16.000 euro, dure kledingkoop. En uiteindelijk kwam hij echt in een soort... ja, in een soort crimi-organisatie. En die is hij ooit op bevlogen geweest... echt met allerlei mensen neer te schieten. John Dillinger heeft hij ook bij samengewerkt. Toen kreeg hij uiteindelijk... Uh, Union Station Massacre. En daar zijn dus vijf of zes politiemensen bij... om het leven gebracht. En toen werd hij uiteindelijk... Een paar dagen later werd hij neergeschoten. En dat was dus op 22 oktober 1934. Die ja. rug de bankroper. Nou zeker, zeker. Ik vraag me ook af of we verfilmd zijn. Jazeker. Ja? Uh, genoeg over te lezen en over oh, te okay. Erg interessant. Ik heb wel z'n verhaal gelezen inderdaad. Ja. In 1964 weigert Jean-Paul Sartre, die weigert dus gewoon de Nobelprijs voor de literatuur. Had echt zo van, ik vond het allemaal zo'n grote onzin. Oh. Dus uh, dat is een. word uh, ja. je eigenlijk, je eigenlijk uh, gerespecteerd? Gelauwerd. jou Ja, wordt ja. Een je het gewoon. Was het een filosoof? Uh, nee, was een schrijver. Oké. Okay. Ik denk als de filosoof is. Dan, dan ken je de naam niet dan. Ja, wel, maar wat er, nou, wat er dan vast hangt. Ik ben geen Frans fra filosoof en schrijver. En, uh, ja, en hij heeft ook. Uh, even kijken hoor. Ja. Hij was politiek links en uh, hij heeft echt uh, hele bekende boeken geschreven. Ik heb me nog geïnteresseerd dat ooit voor filosofie een 9 kreeg of zo, is, geloof ik. Toen ging ik erover filosoferen, waarvoor ik geen 10 kreeg, weet je wel? En ja, dat is filosoferen natuurlijk. Die zegt: ja, je hebt bijna een 10, dan moet je nog weer gaan filosoferen over je cijfer. Ja. Dan je uitleggen. Dus, kijk, dan ben je echt een filosoof. Ik zeg: nou bedankt hoor. Zeg. Goed, het is 2004. En het begon als een hele interessante serie. De serie werd uitgezonden op ABC, United States of America. De serie Lost. Het ging over een vliegtuig dat op een eiland neercrashte. Dat is een hele ja, dramatische scène waar het mee begon. Maar uiteindelijk uh, ja, werd het uitgesponnen en uitgesponnen. Ze gingen terug in de tijd, vooruit in de tijd. Ze kwamen andere mensen tegen, ze kwamen zichzelf tegen. Het liep maar en het liep maar. Uiteindelijk in 2010 hebben ze een einde aangeknoopt. En het einde was zo dramatisch slecht... Dat ik dacht van: ik ga nooit meer een serie kijken. Jezus, het was even eerder gestopt, joh, met een leuk einde. Maar nee, dat, nou goed. na zes series was het klaar. Heel Lost. klaar. Wat nog meer? Ja, in 180 werd er een vredesverdrag gesloten met de Markomannen. En even zo van: wat, wat zijn die Markomannen dan? Maar dat was dus gewoon een soort uh, Germaanse stam of zo. Die zaten aan de Donaugrens. En daar uh, waren, waren continu problemen mee. En uh, de keizer Commodus, die heeft dus uh, met hun uiteindelijk in 180 heeft dus, uh, een vredesverdrag met hun gesloten. En uh, Bohemië en Moravië werden ook ingelijfd. na 14 jaar oorlog tegen de Germaanse stammen. 14 dus, uh, jaar? Ja, de Markoman. Er is, uh, is ook een site over hoor. Ja, okay. Dus uh, het is echt wel uh, de moeite waard. En het is zo stom, hè? We, we, we zitten op tv zoveel over onzin te praten, maar er is in de geschiedenis... zijn er zoveel interessante dingen te lezen. Daar ja, ja, komen we iedere week weer de, achter. De waan van de dag, dat ja, wil je zeker. toch tot je nemen... want dan kan je de volgende dag op het werk nog een beetje meepraten. In geschiedenis ja. gaan mensen toch op uit. Ja, maar nou. ik denk ook, zou die leider Marco geheet hebben of zo? Of, uh, oh ja. Marcus? Maar <laughs> ja, sowieso. Uh, in 2009... Ja, wel. Nieuw besturingssysteem voor Windows. Windows 7, want Microsoft komt uit de opvolger van uh, Windows uh, Vista. En uiteindelijk in uh, 2012, uh, drie jaar heeft hij gelijk, komt dan Windows 8. Allemaal van die technische dingetjes natuurlijk. Nou goed, uiteindelijk in 2007 uh, in het uh, Armando Museum in Amersfoort... ...breekt een grote brand uit. Dat is uh, vrij heftig. En uh, dat is in de Elleboogkerk. Ja, precies. Het grijpt flink om zich heen. Iets van 13 of 20 doeken van Armando zijn daarbij, om, nou om het leven gekomen wilde ik bijna zeggen, zijn daarbij verbrand. Ook uh, hingen daar werken van uh, Jacob van Ruisdael en uh, Alp, uh, Albrecht Durer, volgens mij, hingen daar. Dus heel veel schade. Uiteindelijk waren ze toch gaan we de Ellebogenkerk weer opbouwen en gaan we daar ook weer daar, zeg maar, uh, de, het museum weer neerzetten. Heel veel overdoen geweest. en uiteindelijk is het niet teruggekomen. En is er nog wel een virtuele Armando-museum geweest op internet? Dat heeft, geloof ik, een paar jaar gedraaid van 2008 tot 2010. Daar kon je virtueel de doeken van Armando nog bekijken. Oké. Okay. Maar een echt museum. Uiteindelijk zijn de, de doeken weer daar over andere museums verdeeld geweest, maar niet alles bij één gehouden. Nog één. Ja, op 22 oktober 1938. Nou dat is toch echt wel echt heel lang geleden. Toen maakte Carlson is voornaam Chester. Na vier jaar onderzoek zijn eerste xerografische afdruk. En het uh, uh, octrooi is toegekend, maar het is zijn kopieersysteem. Het was het dus eigenlijk dat hij voor het eerst ontdekte: van oh, ik kan een lichtstraatje maken. En hij moest steeds met de hand alles overschrijven in de bibliotheek. Dus dat hij artikel gevonden van de Hongaarse natuurkundige Paul Selenji. En die uh, zette hem op het spoor om. Dat, om uh, een, een, een document af te tasten met een lichtstraal... en het af te beelden op een trommel... door verschillen in elektrostatische lading. En om daarna de trommel te bestuiven met poeder... en het poeder op papier over te brengen... daardoor kwam er een afdruk op stand. Okay. Dat vond ik toch wel heel mooi. En dit met bedrijf die... is uiteindelijk... Uh, wat hij gedaan heeft, is uiteindelijk het, het Xerox uh, bedrijf. Oh dat, ja, hè? Xerox. Wie ja, de, de kent dat niet, hè? Maar ik zou denken, je had toch ook al fotografie toen... maar dit gaat via een hele andere omslachtige manier. Ja, ja. Nou ja, goed, dus ja, iedereen zou lekker aan het kunnen stellen als denk, nee, Ik heb toch even een nieuwe diepende bedacht. Ja, maar als je die foto's allemaal weer moet ontwikkelen, dit ging dan toch wel weer makkelijker, denk ik. Ja, oké, okay, het is voorlopen van uh, uiteindelijk. We uh, je het... kijken hoe ver we nu zijn. Dat we kleurenkopieën maken en al die dingen meer. Het is echt waanzinnig. We vinden het allemaal heel gewoon nu, hè? Ja, zeker. Maar het echt, waren het toch wel uh, uh, life-changing dingen. Want uh, ik denk dat dit allemaal de voorloper is van steeds meer. Van, maar uh, het is, weet je, in welk jaar heeft hij het ontwikkeld? 2000? Hij heeft geleefd van 1960 tot 1968. En dit was in 1938. Oh, 1938. Ja, echt heel, heel lang geleden. Het is echt heel lang geleden. Ik was echt, oh ja. Ik zat even te denken, was het in de jaren 60? Maar nee, nee was in 1938 dat hij daar... En ik weet nog dat ik toen in de jaren 80, begin jaren 80, werkte. En dat je dan zo'n apparaat had. En dat dat dan vastliep. En dat je dan hele grote zwarte plekken oh, ja. kreeg en zo. Weet ja, je wel. Ja, dat, ja, ja, ja, ja, Het ja. is dat wel heel verfijnd tegenwoordig. Zeker. Straks wordt het rechtstreeks in je brains overgebracht. Nou ja. Straks. <laughs> Is-ie, hebben we het erover? Lieve Siep, ken hier. Jazeker, deze man is, is jarig. Daar straks even meer over natuurlijk. Weer is even oude rock! Althans, dat lijkt heel erg oud. De eerste zingel van de plek is die echt groot werd hier in Nederland. Gold on the ceiling. Niet aan het dansen, maar gewoon goud op het pachon. Ik klaar met een boerrock, hè? Maar goed, ja, dan krijg je het ook alweer. Dan krijg je het ook weer mensen die zeggen dat het ergens op lijkt. Nou, waar lijkt het dan op? Jezus, moet het nou elke keer weer? Nee, het... nee, niet steeds. Nee? D dit lijkt op... Jij vindt dat het lijkt op... Uh... Op dit. Ja. Ja, ja, ja. Net even een ander greep op de hals. Ja, maar het is de truc, het hè. Hetzelfde gevoel. Het is de truc. Je neemt een bekend riffje. Ja? En uh, ik kwam er na verderop in deze plaats weer op een andere, denk hey hé, dit lijkt ook daarop. En als je dus een paar dingen doet... dat mensen het triggert iets uit je jeugd... waardoor je dus voor de rest beter naar de plaat gaat luisteren. En waardoor je dan uh, denkt van... oh, die wil ik, die wil ik horen helemaal. En, uh, denk je echt dat die gasten gewoon zoveel studie van hebben gemaakt... om nee, steeds te luisteren? Nee, maar dat, dat ze denken van... Uh, de, nee... <laughs> Maar, maar er zijn gewoon allerlei rifjes. Ja, natuurlijk. En zijn, dat is hetzelfde ook wat die ene gast doet die ook van Le Chic was, weet je wel. Die heeft ook steeds hetzelfde manier van. Uh... Ja, natuurlijk is dat zijn uh, handelsmerk eigenlijk. Ik ja, denk, nou oh ja, ja, daar ben ik goed in. Ja, ik, ik had het, toen ik gitaarspelde, had ik altijd de A-minuur. Daar kwam ik elke keer op terug. A-minuur. En dat vond ik altijd leuk klinken. En daar van A-minuur ging dan weer andere dingen. Maar ik kwam elke keer weer terug op A-minuur. Nou, zo hebben de meeste artiesten ook wel een of andere ja. greep die ze het leukst vinden. Maar als ze elke keer maar weer beginnen en denken, nou, dat inspireert. Nou, we moeten toch iets anders proberen. <laughs> dus ja, zo hebben ze dat ook gedaan. Waarschijnlijk uh, gold on de ceiling van The Black Heath, hier bij Toepak Leef. Goud van Oud, een van de grote platen die ze hebben gemaakt in het begin natuurlijk. Goed, het is vandaag uh, uh, weer een verjaardag. Wie is de jarig? We kijken even naar de verjaardag. Onder andere zou je jarig zijn geweest, Timothy Leary. En Timothy Leary is al overleden in 1996. Is een schrijver, psycholoog, softwareontwikkelaar. Oh. Uh. Nou, daar oh. is je niet bekend mee geworden... Hij is bekend geworden door uh, uh, dat hij heel vaak met LSD in de jaren 60 aan het experimenteren was. Hij vond dat met LSD dat je mensen kon ontspannen. Dat mensen tot diepere laag in hunzelf konden komen. Hij had ook op een gegeven moment had hij een LP uit. Dit had hij uit bijvoorbeeld. Dit record is een message aan jonge mensen. To mensen onder de age of 25. En zeker... To people under the age of 40. Het heette Turn on, tune in and cop out. Zijn theorie was onder andere dit. We tell young people today: drop out of school. Because school's education today is the worst narcotic drug of all. Don't politic, don't vote. These are old men's games. Hij vond echt dat je gewoon je, uh, op je blote voeten drugs moest gaan gebruiken om tot jezelf te komen. Tot de diepere oh. laag in jezelf. Niks dan zei over deze man, over Timothy Leary. Uh, het is de gevaarlijkste man van de USA. Die moet opgepakt worden. Hij is 36 keer gearresteerd geweest. Ook weer vrijgekomen. Uiteindelijk heeft hij ook nog bij Yoko en jo uh, John en Yoko in bed gezeten in Montreal. Hij wilde uiteindelijk nog governor van Californië worden. Dat lukte uiteindelijk niet. man. Hij was gewoon echt zo'n jaren zeventig kind. Die gewoon vond dat je in jezelf moest gaan zoeken... in plaats van allerlei kennis tot je nemen. En later heeft hij heel veel mensen geïnspireerd... door muziek te maken met zijn kreet Tune In... Tune out, cup out. Onder andere freak Power maakte deze plaats geïnspireerd op deze Timothy Leary. Wie is er nog meer jarig? Ja, vandaag. Ja, tegenwoordig is Chanson weer op de TV-televisie. Ja, oh ja. Maar uh, Georges Brassens is ook zijn geboortedag. En hij is uh, 60 jaar oud geworden. En hij was toen een tijd onder de hoede genomen van uh, Patashou. Die zegt, binnen een jaar maak ik van jou echt een grote artiest. En hij wilde helemaal niet op toneel. Hij heeft ook enorm veel geschreven voor andere mensen. Nog één keer zijn naam? Georges George Brassin. Oh ja, Brassin. Ja, toch... Die naam komt je wel vaak bekend voor, denk ik. Ik zal Matthijs even bellen. Die, uh, dat, ja, die dat, weet het allemaal Die wel. weet het allemaal wel, ja, zeker. Ja, ja, ja. En ja, dat is toch dramatisch, dit, hè? Die zachte veertjes. Hmm. Stuk geschoten. Ja, vanochtend vloog ze nog. Dood. Daar ligt die meeuw. <laughs> op. Ja, we je nog dat hij ook in Unit Gloria zat. Dat, dat las ik ook. Ja, Unit Gloria. Dat was ook een band. Okay, nou Daar hij heeft hij dus ook in gespeeld. Oké. Okay. Nou, Robert Long overleden in 2006. Maar opgevoed of opgegroeid in Ederveen. Ederveen, Ederveen ja. Ja, orthodoxe protestante dorpsgemeenschap. En uh, ja, zijn moeder had al een beetje ruzie met de dorpsgemeenschap. Omdat zij alleen was. Uh, zij voerde Robert. dat was zo schande. Scheiden, alleen. En ja, dat was al zoiets. En toen kwam Robert Long ook nog uit de kast, lekker provocerend. Ja. <laughs> Maak hij ook geen vrienden. Uiteindelijk heeft hij er heel veel uh, inspiratie uitgehaald... door lekker opstandige teksten te maken. En hij was echt maatschappelijk kritisch, ook over Amerika. Zeker tegen het christelijk geloof. En zorgde voor een schuldcomplex... Wanneer je rondliep in iets geks... Of je te buiten ging aan seks... Je stond al snel bekend als heks... Jezus red, Jezus red. Het grappige is dat er ook een politieke partij is ontstaan. Ik denk niet aan deze tekst. Jezus red, Jezus red. Want dit is juist heel tegen het christelijk geloof. Ja. Terwijl die politieke partij juist voor het geloof is. Maar goed, uiteindelijk is er ook nog een musical gemaakt over deze Robert Long. Die echt hele brede teksten heeft ja, of, nou, als er het nog het wat. Het leven is lijden als je danste een heiden. Als je lachte te luchtig, als je kuste ontuchtig. Dat okay. ken je toch wel, dat, dat, dat nummer? Nou, het, nee? het is niet nee. helemaal mijn genre, maar goed. Nee, maar ja, mijn, mijn zus had vroeger op PVM. en ah, daar logeerde ik veel. En toen was dat één grote hit, dus die hoorde ik de hele dag. Ik ken, ik ken heel veel nummers uit, uit mijn hoofd. Ja, dat heb je soms. Hè? Ja. Muziek waar je niks mee hebt, kan je hele teksten vanuit je hoofd. Ja. Godverdamme, hoe krijg ik dat eruit, joh? Wie vandaag ook jarig is en die is heel bekend. Uh, Derek Jacobi, hij is 84 geworden vandaag. En hij is inmiddels Sir en hij is heel erg bekend van... I Oh ja! Ja, ja ik, v..... oh, ben, ik ben heel fan van hem. En ik zag nu wel van dat zodra op een gegeven moment uh, het homohuwelijk kon... dat hij gelijk getrouwd is en zo. En, uh, ja, en, en, en, ik heb er nooit over nagedacht. Of hij wel of niet nee. uh, hetero of bie, biseksueel zou zijn. Daar dat dat denk ik dan niet aan. Maar nu ik het weet, denk ik van... Ja, ja, inderdaad. Maar, maar niet... Eh, helemaal niet verbazend. Dat is ook niet belangrijk. Wat een dramatische serie was dat. Oh man, ik vond geweldig. Yes, Hij man, wat een ellende. Ja. Voor mij moet ik het eens terugkijken of, of, het echt, of ik het nog steeds zo drama dramatisch vond. Maar afgehaald, de hoogte, en weet ik van wat er ja, allemaal ja, niet ja. in voorkomt. Echt, echt uh, ja. heftig allemaal. Goed, uh, Christopher Lloyd is uh, vandaag jarig. En je kent hem van... Independence Day? Nee, back to the future natuurlijk. Hij ah. was Dr. Emmett Brown. Hey doc, we better back up. We don't have enough road to get out to ADA. Rose? Je de gast werd onder andere populair door. Oké, okay, relax, doc. it's me, it's me, Mark. Martin. Go. Oh, can't Just sent you back to the future. Yeah. Great Scott! Great Scott is natuurlijk de one liner die heel vaak uit, uitkraamt in de Back to the Future. Hij begon met Taxi en daar was hij al een beetje verwarde iemand. Uh, hij heeft onder andere ook One Flew Over the Koekoeks Nest heeft hij gespeeld. En daar speelt hij, oh, best wel opstandige gast. Ik heb de stukjes van dit kijken. Wat een mooie film is dat eigenlijk. Ik had niet de rust om hem helemaal te kijken, maar er zaten toch wel een hele mooie stuk in. Uiteindelijk uh, uh, is zijn laatste film, 2021, Nobody speelt hij. Hij is 84, hè? Zo. Weet ja. niet uh, ja, ja. echt wat hij allemaal ingespeeld heeft? Ongelooflijk. En de autoserie Derek Jacobi? Jan. Ja, blijkbaar. Ja. Vandaag is ook, dat vind ik ook wel leuk om te zeggen, uh, in 1844 werd Sarah Bernhard geboren. Eigenlijk heette ze Rosine. Maar uh, zij had een, een, een Nederlandse moeder en uh, haar opa... die was dus een beruchte Joodse koopman in Amsterdam. Maar zij is dus echt uh, een van de grootste... en nog steeds de grootste uh, actrices van haar generatie. En ze was echt supermooi. En ze heeft dus uh, in de uh, stomme film echt furoren gemaakt. En er is zelfs een Lucky Look album met haar in de hoofdrol en zo. En uh, Dat weten we allemaal niet meer, maar ze heeft dus gewoon... Uh, Echt onwijs veel uh, gemaakt. Echt, een een film, uh, filmografie van heb ik jou daar? Zo. Dat is echt... <laughs> en dan denk ik van, waarom weten wij dat niet? Ja, dat is te lang, lang geleden. Zij is dus een Nederlandse moeder en de vader onbekend. En uh, zij heeft zich dus helemaal opgewerpt en uh, geworpen. En, uh, mm -hmm. Ze had ook uh, affaire met een Franse Edelman. En ze staat echt in de hoge regionen van, uh, van uh, theater en alles in, uh, in Frankrijk. Okay. Leuk hè? Ja, uh, nou, vandaag uh, wordt hij 54. Oh. Jawel. Oh Carolina, Jackie. Oh, hij heeft in Operation Descent Storm gediend in de golfoorlog in de jaren 90. Uiteindelijk kwam hij daaruit vanuit en dacht hij, nou, het leger is niks voor mij. Ik wil muziek maken. Ik wil gewoon vrolijkheid uh, rondstrooien uh, in plaats van drama en schieten. Goed, en uh, uiteindelijk kwam hij ook nog met een andere plaat. Bombastic. Dat bombastic fantastisch. Later is hij zelfs ook nog in, uh, wat was het ook weer, Temptation Island. Is ja. hij een van de verleiders geweest? Ja, hoe vind je dat? Dat, dat las ik ook. Ik denk, wat? No. Orville Richard Burrell, zo heet hij eigenlijk. En op jonge ja. leeftijd uh, vertrok hij naar, uh, naar de VS, waar hij groot is geworden. Shaggy, goed. Ik heb nog een uh, acteur, die mag niet vergeten worden. Nee, dat is Tom Lensink. Oh. Hij is van 1922, hij is 74 jaar geworden. Maar hij, was, uh, hij speelde in de kleine waarheid, maar hij was ook... Tita Tovenaar was hij. Oh ja? Ja. Ja, ja. Met die grote wenkbrauwen, toch? Ja. Dat is die man met die grote wenkbrauwen. Ja, ja, ja, ja. ja leuk. Nou, uh, nou. vandaag ja, wordt hij 70 de gast. Ja, weer zo'n bombastisch uh, verhaal. Dit. dit is wel Independence Day. Jeff Goldburn. Nee, bloedbloemen. Uh, 70. Ja. Ooit begonnen in 74 in de film Dead Wish. Waren toen nog geen grote rollen. Ook in Starskin Hust heeft hij afleveringen gespeeld. Waar hij echt een beetje mee doorbrak, was met dit. Dit is echt zo knullige muziek, maar wel leuk. Ten Speed Brown Show, 1980. Daar heeft hij, geloof ik, een seizoen gespeeld. Dat was maar één seizoen, volgens mij. Daarna is het gestopt. Hij heeft ook in Jurassic Park gespeeld, natuurlijk, ja. Er is momenteel een nieuwe Jurassic Park uit. Daar speelt hij ook weer in. Ja, die moet ik nog zien. Law and Order heeft hij gespeeld. Nou, echt, de man is echt ook grappig. Hij schijnt ook redelijk piano te spelen. De man is van alle markten thuis. Ja. En nog niet zo lang geleden opnieuw vader geworden. Gast, ongelooflijk. 70 word je weer vader. Ja. Oké, okay. okay. en een beetje die we ook niet mogen vergeten. Arjen Lubach is jarig vandaag. Ja, zeker. Hij is van 1979 nou, hij is echt helemaal doorgebroken... met dat filmpje van America First en... Uh, ja. En dan uh, Holland uh, Second. En uh, daar is hij echt wereldberoep mee geworden. Iedereen en, uh, heeft hem gezien. En dit is toch wel echt leuk. Je bent beter dan, dan, Je dan Je Boredad in, ja. in Bed was echt wel een hele mooie tekst wat hij geschreven had. <laughs> Pas geleden heeft hij weer teksten geschreven. Dus ook elke week heeft hij vier uitzendingen. De avondshow. En uh, dit was natuurlijk eigenlijk de doorbraak. Lieve Siep. SMS je, maar ik kreeg geen antwoord. Ik had je nummer van die live van Tuares. Heb je dat nieuw? Dit is lang al geleden al weer, hoor. Het hoor. Jelle. Vries, maar ja, niet zo goed als dat. Marjan Lubach, hij wordt vandaag ja. 43, geloof ik. Hè? Dat ik geloof dat ik zag ergens 43 wordt hij. En ja. uh, hij doet mooi werk. Uh, afgelopen week ging het weer over. Was het ook weer de koeien in de wei? Oh ja, ja. De koeien in de wei, die echt belachelijk. De romantie. Uh, ja, we hadden het ook over, over romantiek. T, ja, maar ook over uh, hoe jij in de fuik uh, van de. Van de ja, ook. Valt, Zeker. <lacht> nou goed, tot zover heeft de verjaardagen. Het is voor tijd voor muziek, dames en heren. En straks ook weer de Zandvoortse berichten. Het hele programma zit nog vol met alle wetenswaardigheden. Eerst maar eens even dit. Ja. <muchten> I'm Dat 1000 Million Bicycles. Is dat van haar? Yeah. Dat ik weet het eigenlijk niet. Het lijkt er een beetje op. Katie Melua. Uh, Katie Melua, dat was het. Ja, ik had die twee gewoon door elkaar. Een compleet ander genre. Nee, je hebt een verstand van muziek. Je maakt al jarenlang radioprogramma's en nog zit je ernaast. Goed maakt het allemaal niet. De heet uh, Private Eyes. Komt aan het komt ze wel naar deze uh, Kitty Dunstall. En uh, heeft af en toe weer een nieuw plaatje. ik moest deze plaat even wennen, maar ik vind hem toch... Hij zou wel een uh, hit kunnen worden. Goed. Tijd voor de Zandvoortse berichten... Ja, uh, het, het, het, het, het, het nieuwe parkeerbeleid is er ook ingegaan op 1 juli. En er wordt flink aan gesleuteld. Er worden weer wat aanpassingen gedaan. Twee nieuwe aanpassingen onder andere heeft het te maken met... de bewoners uh, van Oud-Noord kunnen ook weer op andere plekken uh, uh, parkeren. Want dat was, uh, was een beetje onduidelijk. En ze dachten dat het in bepaalde weken weer drukker zou worden. Maar het werd niet drukker. Dus nu zijn ze een beetje aan het schuiven daarmee. Dus er uh, komt binnenkort nog een uh, evaluatie over het parkeerbeleid, want er zijn hier en daar... wel ook boetes uitgedeeld... wat waren geen echte boetes waren. Dus dat is, uh, ja, dat is in onder onderhandeling. Goed om dat te zien. Ja. En mocht je zelf tips hebben, moet je dat even deponeren. Goed, okay. wat nog meer? Ja, er is uh, komende woensdag volgens mij... 26 oktober tussen half 4 en 5... is er een uh, soort open huis... in de gerestaureerde dokterswoning. Oh ja, ik zag het. Want begin dit jaar werd dus bekend... dat uh, de Amsterdamse Erfgoedorganisatie... Stadsherstel deze woning heeft aangekocht. En het was dus eigenlijk wel al zo... dat uh, in 1918 nam Dirk vader het pand over van uh, dokter Gerke. En drie generaties later wilde zijn zoon Hans vader... het pand overdragen aan de Stichting Stadsherstel. De, of, oftewel, de gesprekken waren in Verge voor het stadium. Maar, uh, stadium, maar uh, uh, vlak voor de schenking overleed, uh, overleed Hans vader helaas. En de nabestaanden hebben in nagedachtenis van Hans... De woning uiteindelijk alsnog verkocht aan de erfgoedorganisatie. Ze gaan er woning in maken. Maar het is gewoon leuk om in, die, in die, het uh, pand gewoon nu te kijken hoe het allemaal is geworden. En ze konden, dus iedereen aan die uh, uh, geïnteresseerd is, om te komen kijken, en komen de woensdag aanmelders niet nodig. Tussen half vier en vijf uur. Gewoon aanbellen en je kan na. Nou ja, waarschijnlijk staat de deur gewoon open, denk ik. Zeker. Gratis koffie. Nieuwe Watertoren krijgt steeds verder vorm. Plannen worden steeds concreter. Donderdag 27 oktober is een infoavond. Dat is aanstaande donderdag. Ja, dat is bij uh, Theater de Krocht. En dan kan je gewoon er binnenlopen vanaf half acht. Dan kan je vragen stellen. En dan kan je ook van gedachten wisselen. Ja, vorige week hebben we nog een stuk gelezen over dat ze zo. Dat vier organisaties, monumentenorganisaties in Nederland zeer ontevreden waren over het ontwerp van de, van de nieuwe watertoren. Want er moeten natuurlijk zeven woonlaag in worden gemaakt. Ja, het En de, raar, de ramen hoog, zijn. Ja, er zaten geen ramen in. Ze hebben natuurlijk nu heel veel ramen erin geplakt. En hij is ook breder en lomper geworden, vinden ze. Dus wie weet, kan je daar iets aan bijdragen? Dat je meedenkt erover. Dat zou hmm, grappig zijn. Oké. Okay. Dus, uh, nou dus, uh, ja, verder komen er natuurlijk vier panden ernaast in vooroorlogse stijl wooncomplexen, dat ziet er heel mooi chic uit. Daar heb ik niks op aan te merken, maar zo'n watertoren... ja, ja, ja, ja. Het is geen watertoren meer, hè? Op de 14 november... nee, sorry, ik lieg. Op 4 en 6 november... is er een uh, uitvoering van het cabaret aan zee... in Theater de Krocht. En Willem de Vriend is degene die de uh, tijd geleden het ook heeft gedaan... En uh, het is dus gewoon allemaal leuke sketches. Uh, al die teksten heeft hij zelf geschreven. En hij wordt bijge bijgestaan door uh, hetzelfde mensen op, op na. Want ik deed een paar jaar geleden ook mee. Maar nu is het dus Linda Rubeling die uh, nu uh, in de, in de, de zand... Uh, hoe heet dat nou? Huh? Nou ja, ik weet het even. In die achtergrondkoortjes. Okay. En Frosgettes, maar Willem, Wilmettes of zo. Zeker. Ze maar ja, het we... gaat voornamelijk over Formule 1 uh, om te beginnen. En uh, ja, zijn er zijn dus muzikale steun van de mensen. En dat duurt anderhalf uur. Kaarten kun je kopen bij Brune aan de Grote Krocht. Okay. Dus je kan s'avonds op vrijdag of je kan zondagsmiddag. Nou, ja, goed om te weten. Ja. Muzikaal. Uh, uh, er zijn overlevingspakken uh, aan de KNRM reddings, uh, redders uh, ge gegeven. En uh, het is... Uh, door, uh, wat ook weer symbolisch overgedragen... door Ben Sonneveld aan onder andere Jaap en Patrick. Want daar zijn ze speciaal voor gemaakt. Die pakken moeten op maart worden gemaakt. En uh, dan vraag ik me altijd af... moet je dan eerst bewijzen dat je echt een goede redder bent? Moet je eerst zeg maar zo te water? Eerst wat mensen uit het water halen... en krijg je dan uiteindelijk zo'n redderpak? Of... Uh... Uh, kan je, als je zo'n redderpak krijgt, dat je geeft, ja nu kan ik niet meer opzeggen. Nu moet ik gewoon blijven, jarenlang blijven, want zo'n pak is echt heel wat centjes. En het wordt vaak ook gesponsord door een bedrijf, want dat ja? kan je dus niet zo in één keer ophoesten. Want de hele reddingsbrigade, dat KNMR, KNRM, is allemaal uh, vrijwillig bijdragen. Je ja. krijgt totaal geen subsidie van de staat, dat vind ik heel bijzonder. Nee. Dat vind ik heel mooi. En uh, je kan redder worden op land en dan kan je geld storten En dan kunnen dat soort dingen worden aangevraagd. Vriend worden. En als het mee zit, kan je dan soms even mee met de bootje met de, boot. de Anapolis. Ja, zeker. Zo, is die al gevangen, Anapolis? Ja, daar is hij wel mee bezig? En waar is hij mee bezig? Maar. Ja, zeker. Er nog een paar miljoen voor nodig. Dus uh, ja, er, was, uh, er waren Europese kampioenschappen Master. Dat is van Zeilen. En Martijn Oostinga heeft meegedaan. Maar hij ja, had een zeer verdienstelijke vierde plaats. Er zijn 60 boten die altijd meedoen. En na tien uh, races eindigen je helaas net naast het podium. Maar ik vind het wel eens leuk om een sportbericht voor te lezen. Want uh, ja, dat doen we veel te weinig op de radio. Ja, dat onze zandvoorters daar ook uh, hoge ogen gooien. Sport is heel belangrijk. Ja. Wel de band dragen. Oh, even niet nu. Nee, oh ja, dat is je eigen mening. Oh nee, sorry. Je moet je aanvoerder zijn je bent aanvoerder van je eigen boot, je bent kapitein. Oh, zo'n man verdraaid ben je ook de aanvoerder. Oh Oké, okay, Paramore heeft een nieuwe single uit. En die hoor je in natuurlijk. Nieuwe album komt eraan: This is Why. En zo heet hij ook: de titelsong. Zeker. Videocliefje met Kniebocht naar de jaren 70. Rood haar en uh, een apart zo. Oh, het oh, brengt mijn, uh, mijn hoofd wel op bol. De zanger van uh, Paramore. This is why hij bij Toepak leeft. Het lopen tegen het einde van het radioprogramma. Kijken we nog even in de krant. En jawel, er wordt weer wat extra geld uitgegeven. 8,5 miljard bedoeld voor uh, de corona-achterstanden in het onderwijs. Juist ja, de zilverpoot wordt binnengehaald... En ze kunnen het uitgeven, het moet dan wel te maken. Een hele, de, de menukaart is namelijk wel dat het met corona te maken moet hebben. En uh, maar ja, goed, als je een beetje creatief bent, dan kan je ook zeggen. Nou ja, goed, we moeten op reis. Want de, de, de, de, de, de cliënten moeten namelijk wel um, er iets aan hebben om um, ja, aan het geld dat ze bij moeten komen van de corona. Zoiets is het. En, uh, dus je kan wel op een of meer creatief. Uh, nou ja, daar terechtkomen. Uiteindelijk zeggen ze dat ze waarschijnlijk digiborden gaan aanschaffen. Reisjes gaan maken. En wat was het? Nog meer extra examentrainingen gaan geven. En ze zeggen ook wel... Het is allemaal wel leuk dat extra geld. Maar hebben we wel de manschap om het uit te voeren? Die extra leraren en leer, uh, leraressen hebben we nog niet. Nee. Nee, dus dat bedoel... Ja, dus dat geld kan best wel zijn dat het op de plank blijft liggen. Het is wel leuk, die 8,5 miljard. Nou ja, ben benieuwd... En als er gaan... niks mee gebeurt, dan ontwaart het ook nog. Ontwaart, nou, ik denk dat dat ja, allemaal nog wel mee zou volgen. Ja, ze zeggen 10 procent. Ja, ja. Dus ja, dan heb je 8,6 miljard en dan al één is het gewoon uh, 7 miljard. Je moet gewoon structureel de, de, de lonen van de, de leraren en de gewoon omhoog gooien. Daar moet je naartoe eigenlijk. En dan krijg je wel een andere soort drive. Man. Gewoon scholen okay. geld geven. Maar ja, goed, de ventilatie moet misschien ook wel op orde worden gebracht. Hè? Ja, maar uh, zo'n zo uh, CO2 goed. meter is niet al te duur. Nee, dat is Als wel. het daarmee begint en dat je dan zegt van... hé, hey, hij wordt rood, gelijk alle ramen open. Ja, zeker. Dus, uh, goed, ik, uh, ik had nog een bericht dat is wel heel grappig. Want Ed Sheeran, ja, die uh, heeft natuurlijk een, een enorm veel geld. En hij, zei, hij vindt zelf, je beste vrienden verdienen de beste origineelste cadeaus. En uh, daarom gaf de Britse superster, hij is pas 31, hè? Ja. Die gaf zijn goede vriend Sam Smith. Gaf hij onlangs een marmeren penis van bijna drie meter cadeau. Huh? En die Smith die zegt al in de Kelly Clarkson show. Van, ja, ik ga een hijskraan nodig hebben om het thuis binnen te krijgen. Wil je dat in je huis hebben staan dan? Een penis van drie meter? Ja, van marmer. Oh, ja, oh. en uh, die, die heeft dus gekregen dan van Ed Sheer. En hij zegt van, ja, dat doet hij wel vaker, van die exorbitante, rare cadeaus. Oké. Okay. Nou, maar ja, dit, dit is eigenlijk een, een prelude tot. Uh, dat ik uh, een plaatje klaar heb staan van uh, Robert Long. Oh. Want hij is vandaag jarig en die heeft 06... en die gaat over een, een, beetje, een beetje ondeugend over de okay. seks Oké, nou, daar ben ik wel nieuwsgierig maar naar. Maar ik hoop alleen niet dat er reclame voor zit. Ik denk het niet. Met Sam Smith is ook echt zo'n zo overdreven homoseksueel. Dus dan, dan snap ik Sam op die Smith? penis. Sam ja. Smith, is dat zo? Je hebt ook zo'n zo uh, heel aparte uh, James Bond plaat gemaakt. Dat je denkt, overigens een gay plaat voor een James Bond film. Wat goed. In plaats van het mannelijke, doen we gewoon even een gay plaat. welke plaat was het dan? Eigenlijk moeten we die dan draaien bijna. O, ja, maar uh, die is niet jarig vandaag. Nee, dat is waar. Robert nee. Long is wel jarig. Nou, ja, laten we door ja, die okay. 06. Ik okay. ben wel nieuwsgierig. Uh, okay. De teksten van Robert Long. Of ze niet gedateerd zijn. Hallo, welkom bij de wereld van de hete sekslijn. Wat voor toestel heb je? Druk maar even op de 0. luister is 1 en als je 2 drukt vind je seks fijn. En dan zoeken wij een lekker meisje of een knul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 precies hetzelfde beetje over muziek die op elkaar lijkt. Alleen ben net Maar één keer trekt de conclusie. Vriendschap is een illusie. Ja, zoiets. Het huh? gaat over seks. Nou goed, ja. dat, je kan ze toch naar elkaar linken. Dat is wel duidelijk. Grappig, goed, Zo verder jolande keuze... omdat Rob Long vandaag jarig zou zijn ja. geweest. Maar al overleden is in 2006. En ja, een man heel die heel veel de gay community heeft gedaan. Maar ook politiek. En op allerlei, op allerlei gebieden heeft hij teksten gemaakt. Zeer gedreven man. Goed, het is Toepak uh, Leef, we kijken nog in de krant. en uh, Ja, hij was volop het nieuws over Promes. De voetballer, Quincy Promes, die moet voorkomen. Dat was de rechtszaak. En uh, hij, werd, hij werd verwacht. Zo van, nou, komt Promes nog. Nee, het paste even niet in zijn schema. Nee, hij moest balletje trappen natuurlijk. Hij is voor, uh, dat was ik weer, uh, uh, Spartak, Moskou speelt hij. Ja, als je onder Poetin uh, speel, dan moet je luisteren. En dan heb je zo'n rechtszaak gewoon uh, links te laten liggen. Want dan is het een belangrijke zaak. Het sport gaat boven alles. En hij uh, heeft ook zijn neef gestoken. En er zijn allerlei uh, tapgesprekken geweest. En zijn telefoon is afgeluisterd. En daarin uh, bekent hij half dat hij gewoon... Uh, waar heb ik hem geraakt dan? En zijn moeder zegt, nou in zijn been. Ik had hem wel dood willen steken. Waar het over gaat, niemand weet het. Niemand zegt het ook. Het schijnt dat er ruzie is. Ze hebben te maken met vrouwen. zo zou kunnen. Deze man wordt niet alleen uh, beschuldigd van een steekpartijtje... Hij schijnt ook drugs te dealen. Witwaspraktijken wordt in verband uh, in gebracht. Dus ja, leuk deze promes. Een uh, voetballer die in belangrijke zaken bezig is. Hij schijnt wel in Nederland te komen als hij even een gaatje heeft in zijn de agenda. Ja, promes is belofte. Promes, ja, dat had de hij Promes. Hij moest misschien nog. Uh, ja, Eén grote belofte. Ja, nee, één grote belofte. Het is uh, gênant dat soort gasten gewoon voetbal Ja, Ja, maakt niet uit. Had hij ervoor moeten we nu nog gaan voetballen? Had hij waarschijnlijk die drugs niet hoeven delen? Nee, ja, nee, nee, nee. Nee, zeker Goed, Wat niet. heb jij nog? Ja, ik heb hier nog dat uh, de Britse producent van luxe wagens, Rolls-Royce, yeah. heeft de afgelopen maandag zijn eerste elektrische voertuig, de Spectre Coupé, onthuld. Wat een wagen man. Ja, en het is een geheel elektrische auto. En uh, hij gaat dus uh, uh, het eerste volledig elektrische model worden van een luxe merk. En uh, het is al. Wel langer bekend, Maar er komen nu steeds meer details uh, bij, uh, naar buiten. <coughs> het model is al gebaseerd. We zijn op dezelfde architectuur als de gewone de Rolls-Royce Phantom. Ja. En uh, nu, nu wordt het dus helemaal uh, elektrisch indrukwekkend. En dat gaat uh, volgens mij iets van 4 ton kosten. Ik vroeg, af, ik vroeg af. Wat kost die? Wat kost dat? Het kost dit dan? Ja, 4 ton. 4 ton. 4 nou, ton. Maar ja, een ja je bent wel milieuvriendelijk bezig. Dat is zeker Ook waar. nog. Ja, maar hoe... ik denk wel dat je moet regelen dat je een, een garage erbij hebt met een heel goed slot. Een wat? Garage met een heel goed slot. Juist. Yes. ook oh, zeker. Ja. Dit <laughs> <laughs> is toch idee hem, ook, hè? Maak hem vast aan de parkeerautomaat. Kunnen ze het niet zo makkelijk meenemen. Oh ja, zoiets ja. Ja. too Ja.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 With all the people who are cutting up so I could be the next say, see, I could try Fucking Lazy. Dit is nog een beetje de, de week na te beschouwen. Onder andere ja dat videoclipje van Jerry Baudet. Dat is natuurlijk wel een van de clipjes die gezien Ja. Hij zit, volgens mij heeft hij wat gebruikt. zo hij heeft hij geroken. Hij is toch heel vaag onderuit gezakt. Hij praat ook met heel veel pauzes. Je zit hem nadenken. Maar je ziet hoeveel toneel die krijgt hij door. hè? Ja, en dan gaat hij over de slangen. Reptielen. Of de wereld wordt gebestuurd door ja. reptielen. En, nou, die hele serie 4 komt weer boven hè overal ja dat bedoel ik ja, ja is dat was dat toch... een soort uh, en ik denk is het dan verwijzing naar de slangenkel van de politiek bedoelt hij dat dan nou, het is echt de vaag voor woorden allemaal waar hij mee bezig is en ik heb nog steeds een aantal mensen die die vinden dat Thierry Baudet toch wel hoog intelligent is maar ja misschien ja, hoog intelligentie grenst aan en... klankzinnigheid ja dat, dat, dat, die kant gaan we blijkbaar ja. wel op Maar ja, ja over uh, ook uh... Over die uh, complotdingen en zo. Want ik heb laatst ook al een film gezien... dat de uh, binnenkant van de aarde dan... Uh... Hol is. Ja, Hol is. Het yeah. was ook wel een bijzondere film. Ik zal je zo wel kijken hoe die ook weer heette. Yeah. Maar uh, <coughs> er is een Canadees architectenbureau... Moon World Resorts. Die is van plan om vier resorts met een maandthema te bouwen... op verschillende continenten. En ze willen eigenlijk beginnen om uh, dat in, in Dubai te doen. En het, uh, het, wordt, het wordt echt geweldig. Je, je hebt dan ook inderdaad een gewichtloos effect... en uh, uh, ze, ze willen echt uh, het helemaal duurzaam maken. Het grijze water, zoals afvalwater, schootsteen en douches... wordt hergebruikt en uh, het regenwater wordt omgevangen. Uh, regenwater in Dubai, maar nou, oké. Okay. Ja? Maar uh, ze willen ook uh, allemaal hernieuwde energiebronnen gebruiken. En ze hebben een educatieprogramma over het klimaat. Dus, en ze, wat natuurlijk niet zo is... de mensen krijgen niet alleen maar astronautenvoedsel. <tot> Dat dan nee, ik kan wel gewoon even een cappuccinootje halen en Maar er wordt wel een aparte eten. vermelding gemaakt over bond. Er zullen geen producten van bond te vinden zijn in het resort. Wel een spa natuurlijk. Maar dus wat, ja. wacht, op de maan heb je toch ook helemaal geen bond. Nee. Nee, dus ik bedoel in Ja, maar dat is waarschijnlijk wat dan in Dubai. Ik denk dat daar oh, nog veel idee. te bond verkocht wordt. Ja. Maar het ziet, er zit een foto bij en het ziet er wel waanzinnig uit. Ja, ik was zeggen, als zeggen, gewoon een maan bovenop een of ander gebouw geplakt. Ja, dat zal misschien wel holografisch zijn of zo, denk ik dan. Oh, Oké. Okay. Want je ja. kan dat niet zomaar, want dat is veel te zwaar. Of het is nou, ja, een grote goed, luchtballon. Het, het zou natuurlijk wel mooi zijn, in plaats van als met allen echt... Ik wil ook net de ruimte, hoor. Ja, nee. Ja, ik heb het ja. wel gespaard. Dan kan je gewoon zeg maar, naar Dubai gaan. Dan kan je daar de ruimte in van. Ja, In dit Luxe Resort willen ze de ervaring van de maandkolonie nabootsen. Okay. Dus Het is dan ook zo dat ze een bepaalde plekken hebben... waar je dan uh, een soort gevoel, uh, gewichtloosheid gevoel uh, kan uh, kan meemaken. Weet je dat kan je natuurlijk al meemaken om toch gewoon in een vliegtuig plaats te nemen. En dat vliegtuig valt gewoon naar beneden. En dan ja, van, oh. Of zo'n lift, hè? Dan ja, oh. hebben ze dat soort liften. Dus dat je dan naar beneden moet. Daar hebben ze een enorme toren. En ineens moet je naar de begane grond. Ja. Dat je gewoon een heel stuk valt. Ja, gewoon, dat gewoon. <laughs> moet je moet je echt heel snel frik. gaan, hoor. Moet je echt heel snel. De, de je heel hoog ik Nou goed, ik, uh, maak er een mooi weekend van. Ja, fijn dit, weekend allemaal. Dit is de Leef. We spreken elkaar we volgende week weer voor een nieuwe aflevering. En als laatste hebben we hier... O oh ja, hij heeft een nieuwe cd uit. Marcus Munford van Munford Son. Hij ziet wat meer scherpe randjes aan. Ik kan het wel waarderen. Better off high. Bless that medicine For bringing round the click in your head than dead When you are stripped bare When you have settled your affairs Dressed in white Like a bride Or a new believer left for us When you are back on the line The lost stillness in your mind Almost seized me